Wilders beschuldigde Schalke ervan dat hij zou hebben geprobeerd een getuigendeskundige te beïnvloeden, waardoor de raadsheer zelf in de beklaagde bank belandde. Schalken vindt dat de rechtbank geen regie voerde en een knieval maakte voor de beeldvorming in de media. BVV-leider Wilders noemt het ontslag van Schalke een zegen voor de rechtspraak in Nederland. In het zuiden van Afghanistan zijn zeker elf leden van een familie gedood toen hun busje op een bermbom reed. Volgens de plaatselijke autoriteiten was de Afghaanse familie vanuit Pakistan weer op weg naar hun woonplaats, die ze vanwege het geweld waren ontvlucht. Veel wegen in Afghanistan zijn nog steeds levensgevaarlijk, doordat de Taliban er mijnen en bermbommen hebben geplaatst. Vorig jaar kwamen bijna 2800 Afghaanse burgers bij aanslagen om het leven, een dieptepunt in de geschiedenis van het land. In Arnhem is het belangrijkste deel van het nieuwe centraal station opengegaan. Een voetgangerstunnel geeft toegang tot de perrons, de parkeergarage en het busstation. Het tijdelijke NS-station kan nu worden afgebroken. Dat station was veel reizigers een doorn in het oog... omdat ze jarenlang gebruik moesten maken van noodtrappen en omleidingsroutes. Door problemen met de financiering was het tijdelijke station langer in gebruik dan gepland. Het nieuwe treinstation moet in 2013 helemaal klaar zijn. Het is een ontwerp van architectenbureau van Ben van Berkel. Dan het weer in het noordoosten bewolkt met wat regen. In het zuidwesten droog en zonnig. Het wordt tussen de 16 en 19 graden. Dit was het NOS Journaal. NWB verkeersinformatie. Er wordt dit hele weekend aan de snelweg A2 gewerkt. tussen Utrecht, eh, Knopend Oude Rijn en Knoopend Everdingen. Hierdoor staat op de A2 nu één file, A2 Amsterdam Den Bos, tussen Maarse en Knopend Oude Rijn 4 kilometer.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 En hij heeft een paar krantenartikelen. Jij hebt veel te veel boeken. Ja, ik heb uh, waanzinnige stapels boeken bij me. Maar dat is ook omdat ik iets heb meegenomen... van de twee uh, schrijvers die ons deze week zijn ontvallen. Mm -hmm. uh, twee schrijvers die wel iets met elkaar te maken hebben. En dat is namelijk dat ze eigenlijk nergens bij horen. Het waren alle twee eenlingen in de literatuur. En uh, de, de eerste van de twee, dat is uh, het laatste overleden... maar goed, uh, dat is Ellen Warmond, uh, dichteres... En ik moet heel eerlijk zeggen, ik zag dat in de krant staan... een necologie van Ellen Warmond. En ik dacht, ik ken die eigenlijk helemaal niet. Ik, uh, wel van naam, hè, dus zo'n naam die ik altijd hoorde. En uh, ik had er eigenlijk helemaal geen beeld van. Dus ik heb de necologie in uh, mijn eigen krant gelezen van Ron Rijgaard. En die beschreef inderdaad hoe dit een hele ambachtelijke mm. dichteres was. Hoe ze inderdaad nergens bijhoorde. Een heel somber wereldbeeld. Hè. Ze schreef over leegte, verlatenheid en vervreemding... En toen dacht ik, nou, ik ga, ik ga nog eventjes kijken naar uh, Gerard Komrij. Duizend en enige gedichten, hè, de uh, ne Nederlandse poëzie. Toch een, altijd nog steeds wel mijn bijbel. Hoewel die wel. En daar stond ze in. En daar stond ze in, maar één Eén. gedicht. En uh, Komrij ging van tien naar één gedichten. En daar gaf hij ook mee aan wat hij het beste vond. Het is een heel kort gedicht, dus ja. dat kan ik lezen. Ja, zeker. Doe het heet Erfenis, Ellen Warmond. Zoals mijn grootmoeder zei, werp uw bekommernissen op den heren. Zo werp ik de mijnen wel omhoog, maar gewoon in de lucht. Een speelbal van fantasie en lot. Nou, een heel kort gedichtje... Dit vind ik helemaal niet zo somber. Dit is, uh, en dat dit, was zo, het? Dat was het. Ja. In de beperking toont zich de okay. meeste Peter. Maar goed, het, uh, ik, ik vond het heel mooi. En ik vond het ook wel weer een aardig. Uh, uh, ja, een alternatief geven voor het feit dat ze dan, zoals hier in de kop staat, een vertolker van uitzichtloze moed. Ik vind dit eigenlijk nog best vrolijk ja. en, en opwekkend. Dus uh, een, uh, ja, een dichteres die gestorven is. De andere die deze week gestorven was, als het vorig weekend, dat was Here Heresma. Die is veel bekender. Ja. Uh, sterker nog, in de jaren 70 en 80 was dat echt... Ja, een schrijver van statuur waar ontzettend veel over verteld werd. Zwaarmoedige verhalen. Zwaarmoedige, ik heb ze hierbij me. De, ja. de, de kanon van Heeres, Heeresma heb ik hierbij me. Komt uit mijn eigen kast. Een dagje naar het strand, gefilmd oh ja. door Theo van Gogh. Ja. Uh, uh, wij dan, he, wij hebben als programma hebben wij nog eens een keer een boete gehad... Ja. van volgens mij wel 5000 euro omdat hij hier in de uitzending tot 28 keer toe niet anders deed... dan zijn titel van zijn boek. En het was een wonderschoon boek. Met de prijs erbij. Nee, ja. de prijs. Ja. En dat mag niet, hè? Dat mag niet. En, e en, echt, en wij konden toen Het was echt uh, hilarisch. Maar dat commissariaat van de, van de, die van de media... Die kon er niet om lachen. Nee, die kon er niet om lachen. Dat kostte 5000 euro. Onze voorzitter was daar niet blij mee. Hadden we eigenlijk nog even uit de, uit de bak. Ja, ja, ja, dat was leuk geweest. Ja. Nou ja, goed. De derde was... handen Wit gaat in ontwikkelingshulp. Dat is mijn persoonlijke favoriet. Van een hoop van, mensen. Uh, ja, van een hoop mensen. Dat is echt hetgene waar hij bekend mee is geworden. Hè. Dat is echt zo'n reviaans verhaal. Een uh, krankzinnig verhaal. Dit hoofdstuk 1 eerste regel. Zoals we reeds hebben kunnen lezen is onze handenwit, de Wit. Een jongen, dat hebben we dan kunnen lezen op de voorkant. kant. Hè. de Wit gaat in ontwikkelingshulp. Een jongen die het liefst met moeder had willen trouwen. Als vader daar niet was geweest. Die het dagelijks brood verdient in de kolenbranche. Ja, Geweldig is Het is een ge Echt een goede zin. Ja. Want hij is zo kankzinnig en loopt en hij spoort. Um, ja, een vreemde man. Uh, dat blijkt wel mm -hmm. liet zich aan niets of niemand nee. gelegen liggen. Had dus ook inderdaad niks. Hij is nog even lid geweest van uh, de Zeventigers, een groep die pleitte voor leesbare teksten in het begin van de jaren zeventig. Maar daar was hij ook eigenlijk meteen alweer uit. Ze heeft een manifest ondertekend en dat was het dan. <lacht> toen was hij ook meteen weer weg. En toen heeft hij, hij eindeloos stil geweest, want hij zou een grote roman schrijven, ook Reviaanse. Reve wilde het boek van Violette in de dood schrijven. En hij wilde een grote boek schrijven over uh, de, de katjes voor een buurt, over zijn verdwenen Amsterdam. Hè, daar waren alle Joden weggehaald uh, en hoe, hoe dat de stad had aangetast. Daar kwam hij al in, de, in eind jaren 70, zei hij al die dat dat ging schrijven. En uiteindelijk is dat boek er pas, jaren vijf, zes geleden, gekomen. Een jongen uit Plan Zuid. En daar uh, heeft hij nog hele goede kritieken voor gekregen. Uh, en een heel mooi beeld, fragmentarisch, dat wel, van die buurt. En uh, dat heeft hij dus ook nog af kunnen maken. Dus in zekere zin is het een, uh, een uh, mooi rond leven geweest. heren, heren sma. Um, ik ga dadelijk, um, als ik mijn boeken bespreek... ga ik het hebben over een boek over de kunst van het lezen... van de beroepslezer Alberto Manguel. Ik ga het hebben over een novelle en dus niet een zeer kort verhaal... van A.L. Snijders, die is hier ook wel eens in de uitzending oh. geweest. Niet zo lang geleden. Uh, en ik ga twee Frankrijk-boeken, want het is vandaag natuurlijk het begin van de Tour. Oh. Ik heb dit, dit jaar niet zoals vorig jaar allerlei wielerboeken meegenomen. Maar goed, vorig jaar startte de Tour de France ja. natuurlijk ook in Rotterdam. In Rotterdam. Rotterdam. Uh, en waren we daar, niet te vergeten. Ja. Uh, uh, maar ik heb meegenomen twee boeken van uh, ja, eigenlijk een soort alternatief toerisme, literair toerisme. Het ene is van Laurent Deutsch, het heet Metronoom. En dat uh, is een boek over uh, metrostations en de combinatie tussen geschiedenis en metrostations. Hoe vertel je de geschiedenis aan de hand van de namen van de beroemde oh. metrostations in Parijs? En het andere is een hele dikke omnibus. Dat is, echt, uh, dat, uh, ja, dat is meer voor je tweede huisje dan dat je het mee kan nemen in je, in je rugzak. Uh, maar goed, eten lezen vrijen van Bart van Loo. En eigenlijk is dat een combinatie van drie boeken. De frankrijk -trilo, Kijk, Oké. Dat en meer over een kwartier. En we besluiten de nieuwshow vandaag met het web van de popmuziek uit de jaren zeventig. Wie beïnvloedde wie en waarom? En u kunt het geloven of niet, Pieter Stijn, zult u daar opeens nog op zien optreden. En Bertram Maurits, die zit hier ook al klaar. Goed, maar we beginnen met een onvrijwillige samenwerking. Of was het nou eigenlijk juist, niet zo? In ieder geval werd precies twintig jaar geleden in Praag het Warschau-pact ontbonden. Het pact was het bondgenootschap van de Oostbloklanden... en tegenhanger van de NAVO tijdens de Koude Oorlog. En deze week werd dat herdacht met een conferentie... waar de kopstukken van toen aanwezig waren. En een vreemde eend in de bijt. Destijds was het nog een kind toen het Warschau-pact ontbonden werd. Laurien Krump, zes onderzoeker aan de Universiteit van Utrecht... aanwezig oh. met een proefschrift over het Warschau-pact. Ze was de enige vrouw op deze bijzondere conferentie... We gaan dan met het praten. Dag. En uh, ja, hoe was dat daar? Om daar als enige vrouw en als enige buitenstaande aanwezig te zijn... Ja, het was uh, echt een heel unieke ervaring. Het is natuurlijk absurd om uh, het Warschau-pact uh, uit te leggen... aan de mensen die eigenlijk het Warschau-pact waren. Want de, nou, dat ging uh, jij doen. Dat, uh, dat was uh, mijn missie, ja. Uh, de, men, de 30 sprekers, dus 29 mannen van uh, gemiddeld 60 plus en ik... waren voor het uh, grootste gedeelte uh, de ministers van Defensie... Buitenlandse Zaken mm -hmm. en regeringsleiders... die precies 20 jaar geleden bij de ontbinding uh, van het Warschau-pact... Praag aanwezig waren. En uh, dat was mijn publiek, met daarbovenop nog uh, 200 genodigden. allemaal politici, diplomaten, ambassadeurs en uh, historici. En het was het een beetje een vrolijke zaal? Uh, ja, het was een heel vrolijke zaal. Want het was een uh, enorme feeststemming om echt uh, te vieren... dat het uh, dat Warschau-Pact 20 jaar geleden ontbonden was. En dat deze mensen daar uh, persoonlijk bij uh, betrokken waren. En het was heel apart, want het vond plaats ook in de zaal... waar het Warschau-Pact ont mm. ontbonden was. En dus met die mensen en uh, sprekers. Maar hoe kwam u ertussen, met alle respect? Want uh, volgens mij bent u geen minister van uh, Defensie ergens geweest. Nee, er waren uh, 25 inderdaad ex-ministers enzovoorts en vijf historici uh, uitgenodigd. En uh, via via is het uh, Tsjechische ministerie van uh, Buitenlandse Zaken op het idee gekomen dat ik uh, Western Europe's most preeminent scholar on the Warsaw Pact was. Dat stond wist u zelf nog niet. Hè? Dat wist ik zelf nog niet, maar dat is uh, leuk om op mijn cv te kunnen zetten. Ja. Maar het is wel zo dat ik uh, bijna de enige uh, ja, Western European scholar ben die zich echt uh, exclusief uh, met het Warschau Pact bezighoudt. En dat mijn proefschrift wordt ook uh, Eigenlijk de eerste monografie gebaseerd op uh, primaire bronnen over het warschau die uh, sinds de val van de muur is verschenen. En ze wilden werkelijk weten wat u ervan vindt? Uh, ja, dat wilden ze werkelijk weten. Het was uh, ook via een, een uh, Amerikaanse hoogleraar die echt uh, nummer één is op Warschau-pactgebied. Uh, was mijn naam tot hun uh, doorgecijpeld. en hij was ook een voormalig Tsjech, dus dat is uh, voor de Tsjechen extra bijzonder. En uh, die had hun verwachtingen heel erg hoog gespannen en dat maakt het geheel natuurlijk ook enorm uh, spannend voor mij, omdat uh, op dag één waren alle politici aan bod en op dag twee de historici. En uh, dan zit je in een zaal met uh, tien. Flat screens waarop je, je eigen jezelf live terugziet. Omdat het ook live op televisie in Tsjechië werd uitgezonden. En het werd simultaan in uh, vijf talen vertaald. Dus iedereen lag tien seconden later om je grapjes. En dan zit je op je 32e het, het Warschau-pact uit te leggen. En wat is er dan wat en wat voor grapjes uh, maakte je? Dan. Nou, eigenlijk alleen maar aan het begin. Ik dacht, ik moet toch even een statement maken... omdat ik echt enorm uit de toon viel, zowel qua leeftijd als qua geslacht. Dus ik ben ermee begonnen het ministerie van Defensie... en Buitenlandse Zaken van Tsjechië heel hartelijk te bedanken voor het feit dat ik was uitgenodigd uh, bij de viering van een uh, gebeurtenis... die plaatsvond toen ik twaalf was. Terwijl de meeste mensen, uh, ja, toen dat plaatsvond, zelf uh, dik in de vijftig waren. Dus ik dacht, dan wil ik toch even dat statement maken. Ja. En toen heb ik ze lachen. Nou, toen heb ik gezegd, ik, ge ik geef dan ook geen ooggetuigenverslag... want ah, daar ja. kan ik niet zoveel aan toevoegen. Dus ik ga even iets verder toevoegen. Wie zaten er in die zaal? Nou, ja, de ministers. Ja, van, af, maar noemen ze een paar namen. Van alles, dus ook, ook een paar mensen die het andere pakt vertegenwoordigden. De, dus Malcolm Rifkind uit Groot-Brittannië en iets uit Amerika die ook betrokken zijn bij, geweest bij de integratie van die voormalige Warschau-pak behalve de Sovjet-Unie in de in de NAVO. Gordan Petrovici de. Uh, Gorbachev was uitgenodigd, maar kon helaas niet, uh, niet komen. Maar die had een, uh, een persoonlijke brief geschreven. En de, de uh, voormalige ambassadeur van toen nog de, de Sovjet-Unie... en ook een uh, bekende van Gorbachev, die heeft die brief uh, voorgelezen. Dus uh, hij was uh, virtueel aanwezig. Havel, Václav Havel? Václav Havel was ook uitgenodigd. En die zou echt komen, maar die man is heel erg ziek. En die heeft op de vooravond uh, afgezegd... en een, uh, via een vriend van hem een uh, persoonlijke boodschap... Afgeleverd. Jammer hè dat die er dan niet echt waren. Ja, dat enerzijds is dat wel jammer. Anderzijds vond ik het uh, hoe deze opzet, vond ik al wel imposant genoeg eigenlijk. Ja. En wat heb je ze verteld, wat ze zelf nog niet wisten? Nou, eigenlijk, ik was de enige uh, die vanuit een niet-Sovjet perspectief naar dat Warschau-pact kijkt. Want uh, uh, er wordt altijd vanaf het perspectief van de Sovjet-Unie naar het Warschau-pact gekeken. En dan wordt dus al door de onderzoeksvraag verondersteld dat uh, het Warschau-pact een instrument was van de Sovjet-Unie... om invloed uit te oefenen op de warschau pact -landen. Dat was natuurlijk ook wel uh, de hoop en de bedoeling misschien van de Sovjet-Unie in uh, 1955, toen het werd opgericht. Maar het was eigenlijk ook een Bondgenootschap dat zich in de jaren zestig heel erg uh, tegen de Sovjet-Unie begon te keren. Omdat opeens die niet-Sovjet-Warschau-pact-leiders een kans zagen om in een uh, multilateraal uh, platform hun invloed uit te oefenen op de Sovjet-Unie. En dat pakte te gebruiken om hun eigen belangen te behartigen. En, en de grap van het Warschau-pact is ook eigenlijk dat het, uh, uh, het Verdrag van Warschau is, uh, is gebaseerd op de North Atlantic Treaty van de NAVO. Alleen is het woord uh, gelijkheid door vriendschap. Vervangen, maar verder is het uh, echt uh, vrijwel letterlijk hetzelfde. Uh, en uh, je ziet dan ook in, in de jaren 60 dat uh, al die warschau pakleiders dat verdrag van Warschau tegen de Sovjet-Unie gaan gebruiken. En zeggen van nou, kijk maar hier en daar. Dit staat er in het verdrag van Warschau. Maar kunt u, kunt u, dit... u eens een voorbeeld geven waarin, waaruit blijkt... dat die landen dat gebruikten uiteindelijk... om werkelijk iets te doen wat de Sovjet-Unie eigenlijk helemaal niet wilde? Um, nou, je ziet eigenlijk vanaf begin jaren zestig... Uh, ja, dat is een lang verhaal, maar ik zou het kort samenvatten... dat er een enorm conflict ontstaat met, uh, met Albanië... en dat de, de andere uh, warschau dat conflict aangrijpen... om in een correspondentie ook met Albanië uh, zelf uh, uh, te formuleren... waarvoor zij denken dat dat warschau dient. En je ziet dan dat dat warschau eigenlijk uh, langzaam... Uh, ja, dat, dat de Sovjet-Unie langzaam maar zeker de controle ook verliest... over het beleggen van vergaderingen over wat er op de agenda komt. En dat bijvoorbeeld uh, ook uh, positieve uh, zaken... zoals de, de Conferentie voor uh, Veiligheid en Samenwerking... Hè, wat het Helsinki-proces werd in de jaren zeventig... waardoor een beetje uh, tijdelijk de angel uit de Koude Oorlog werd gehaald. Dat is bijvoorbeeld een, een, een Pools initiatief Er wordt altijd uh, hè, aan de Europese kant, aan de West-Europese kant... een uh, grote West-Europese successtory van gemaakt over Willy Brandt en Oostpolitiek. Maar de eerste die die uh, conferentie heeft voorgesteld was de Poolse minister van Buitenlandse Zaken, Rapatsky, in december uh, 64, op een vergadering, vergadering van de Verenigde Naties. En dat heeft hij achter de rug van de Sovjet-Unie uh, gedaan. Maar meteen dat publiek gemaakt, waardoor dat daarna jarenlang een uh, onderwerp uh, van gesprek was in het Warschau-pact. En dat ook heel erg serieus ja. werd voorbereid. En dat ook enorm... Uh, de status van het Poolse leiderschap uh, verhoogde. En het, de Sovjet-Unie ook uh, een beetje naar de marge schoof, bijvoorbeeld. Uh, en het andere is dat de Sovjet-Unie het warschau pact wilde hervormen... om zo meer grip weer op de zaak te krijgen. Omdat het leiderschap zelf merkte dat ze de controle begonnen te verliezen... en dat ze dachten dat ze dat de in een mum van tijd gedaan zouden krijgen. En door oppositie binnen dat pact en echte discussie op een manier waarvan... Men tot nu toe veronderstelt dat dat nooit heeft plaatsgevonden. Heeft het vier jaar geduurd voordat die hervormingen werden doorgevoerd? Hoe, hoe is dat nou mogelijk om in al die archieven dat te lezen? Ik weet niet, lees je Russisch? Of, uh... Uh, nee, ik kan helaas niet in, in alle archieven van alle uh, Warschau-paklanden terecht. Want dan uh, komt die monografie er nooit. Uh, het beste archief is eigenlijk het uh, Archief Partijen en massa in uh, in Berlijn. Uh, daar is dan ook. Zijn alles. zij is het best georganiseerd. Het verbaast me weer. Daar zijn ze heel goed georganiseerd. En, en ook is alles daar openbaar. Omdat het een, een staat betreft, namelijk de DDR, die niet meer bestaat. Dus de archiefwetten gelden daar ook niet uh, voor. Ja. En ik ga van de zomer uh, Roemeens leren en dan in Roemenië onderzoek doen. En, Zo? <laughs> ik heb ook wat Russisch geleerd. Dus op die manier kan ik wel een, een aantal... het uh... lijkt me namelijk best dan gewoon lastig om, uh, om, om die Oost-Europese archieven uh, ja, goed uh, te doorgronden. Als je die taal niet... Uh, niet goedmachtig bent. Ja, nee, daarom moet ik er ook voor zorgen dat ik die taal goedmachtig... Je gaat uh, Romeins leren. Ja, ik, ik spreek vloeiend uh, Italiaans en Frans. En mijn vorige studie was klassieke talen, dus met Latijn erbij. Uh, dan kom je al een heel eind. Maar het is ook nog belangrijk om het vloeiend te praten... omdat die Roemeense archieven nogal uh, ja, corrupt zijn eigenlijk. En mijn ervaring is, als je een taal goed, vloeiend spreekt... is het wat makkelijker om uh, de personen in, uh, in charge zeg maar, een beetje <laughs> voor je te winnen, als het ware. Was er iemand in die zaal die het erg heel erg rot vond dat dat opgeven was? Dat uh, was je Die verlangde naar die tijden? Nou, eigenlijk niet in die zaal. Omdat dit echt de mensen waren die, die betrokken waren bij uh, de opheffing van het Warschau-pact. Al moet ik dat iets nuanceren. De politici in de zaal vonden het zeker niet rot. Uh, en onder de aanwezigen waren ook de huidige minister van Buitenlandse Zaken en Defensie van Tsjechië. Maar ik sprak daarna met een paar journalisten. Die kwamen allemaal meteen op mij af. Uh, omdat ze het heel erg leuk vonden om eindelijk eens een, een nieuw perspectief uh, op dat Warschau-pact uh, geworpen te zien worden. En er waren wel een paar journalisten die zeiden van, ja, het is wel goed dat jij het van een andere kant belichtte, want hè, er zijn natuurlijk wel... Uh, het, het, de geschiedenis ligt wel wat genuanceerder dan het, het triomfverhaal dat hier nu wordt, uh, over het voetlicht wordt gebracht, als het ware. Ja. Dankjewel, dat was een uh, mooi verhaal. En, uh, veel, veel succes met je studie uh, Roemeens, lijkt me nog een pittige klus. Uh, historica Laurien Krump voor u. Ze is als onderzoeker verbonden aan de Universiteit Utrecht. En uh, ze was dus op dat feestje ter gelegenheid van de 20-jarige ontbinding van dat Park. Een mooi verhaal. Dank je wel. Dank u wel. Ja, in meer info in nieuwshow op nieuwshow.nl. Lekker. En blazen zo strak als naar huis. Mink te veel, hoor u desmiado corazon. Demasiado. Demasiado. Ja. Sí. Ja. Sí. Te veel. Sí. Te veel. Te veel hard hè, toch? betekent dat. Ja, ja te veel ja. hard. Ja. Goed. Ik, uh, ik begin. Ja, je begint. Oh ja, sorry. Pieter Steins, uh, gaat de boeken nu uh, bespreken die hij heeft meegenomen? Ja. Waar begin je mee, Pieter? Nou, ik had net, ik, net iets gezegd over Heer Heersma en Ellen Warmond... die deze week waren ja. overleden. Het andere wat nog de kranten haalde deze week... was dat het echt heel slecht gaat in het boekenvak. Oh, ja. uh, eerst uh, berichten over de grootste boekhandelsketen... of de Selexis. mooiste boekhandelsketen. Ja, Selectis. Met al die prachtige filialen in Rotterdam, in Amsterdam... In Maastricht, Maastricht natuurlijk. In Maastricht, in Dominicaner, uh, in die kerk... Uh, die moet gaan inkrimpen. Uh, en deze week kwam daar eigenlijk bericht bij... dat ook de uitgeverijen heel hard aan het uh, inkrimpen zijn. Arbeiderspers in Bruna. Arbeiderspers samen. Uh, gaat samen met Bruna... en verdwijnt van de Herengracht... waar ja, ze geloof ik echt in de Gouden Bocht zitten... op een van de mooiste punten van Amsterdam. En uh, die moeten nu naar, nou, niet naar de spreekwoordelijke buitenwijk van Utrecht... In de Utrecht. De maar, van Utrecht. Ja, precies, in de industrietlijn. Nee, dat, dat schijnt niet zo te zijn, maar toch teken aan de wand, zou je kunnen zeggen. En dan vraag je je ook meteen af, ja, hoe zit het dan met die Arbeiderspers? Dat is de uitgeverij van Arthur Japin, en Maarten het Hart... Uh, Anna Enquist. Nou, dat lijkt mij toch allemaal... behoorlijke sellers, maar kennelijk hebben ze daar... Een hele grote overhead of zoiets. Nou goed En uh, de andere uitgeverij waar iets over te doen was, was Balans. Een uh, zelfstandige uitgeverij ooit. En uh, nu geheel onder de paraplu van de bezige bij gebracht. Bezige bij, dat is een soort magnum uitgeverij geworden. Die trekt steeds een soort rupsje, nooit genoeg. Het is een, ja, de bezige bij, maar in dit geval echt een ander uh, insect. Ja, als ik het goed heb. Nee, een vlinder. Maar goed, die grijpt steeds meer. Dus dat wordt een steeds groter conglomeraat. Het is allemaal heel raar. Uh, en het heeft natuurlijk allemaal te maken met de crisis. Uh, die nu toch ook overslaat op de verkoop van boeken. En het heeft nog niet eens zo heel veel te maken met dat e-boek uh, waar altijd over wordt gesproken. Uh, procent geloof ik. Precies, hè? dat is een, op dit moment nog een heel klein gedeelte. En die verkopen via Bolkom, dat raakt selecties. Maar daar hebben de uitgeverijen natuurlijk niks mee te maken. Dus het is allemaal een kluwe. Maar goed, ik zeg dit allemaal omdat ik een boek heb meegenomen van een groot verdediger, kampioen van het papieren boek. En dat vind ik altijd fijn. Dat is uh, Alberto Manguel, een Argentijn uh, van oorsprong, woont tegenwoordig. In Frankrijk, in een eigen bibliotheek van 30.000 banden. Ik ben daar ooit geweest om hem te interviewen. En hij heeft echt zo'n oude boerderij met een enorme schuur in de Poitou. En die boeken zijn van hem. En die boeken zijn allemaal van hem. En die, hij heeft een soort droom. Die vroeger had zat hij in de bibliotheek van het Colegio Nacional in, uh, in Buenos Aires. En dat vond hij de mooiste bibliotheek die er was. En nu heeft hij zijn eigen bibliotheek een beetje zo gemaakt als dat. Dus met leestafels en van die groene lampjes en zo. En dan hij in boeken. De... En dat zit hij is in zijn eentje, inderdaad. Hij heeft ook een boek geschreven, dat heet De Bibliotheek bij Nacht. Dat geeft het ook een beetje aan. Um, en nu is er uh, onlangs verschenen De Kunst van het Lezen. Wat eigenlijk uh, een soort autobiografie in essays over het uh, lezen zijn. Nou, dat gaat onder andere natuurlijk over bibliotheken. Maar daar had hij al een heel boek over geschreven. Dus hier houdt hij zich een klein beetje in. Um, maar het gaat vooral ook over personages met wie hij zich identificeert. Hè? Grote personages uit de wereldliteratuur. die eigenlijk zijn hele leven bij hem zijn. Dat boek dat bestaat dus uit verschillende essays. En alle afdelingen van dit boek worden voorafgegaan. door een werkelijk hilarisch citaat uit Alice in Wonderland. Dus het is al. je slaat dat boek, je leest dat boek door. je kijkt erin. en dan denk je: ik moet Alice in Wonderland lezen. Nou, dat, die dat uh, reflex ook. die heb je voortdurend bij dat boek van die Manguel. Hij kan op een hele leuke manier schrijven over alles wat hij goed vindt. En daarbij vergeef je hem dan ook dat hij wel heel vaak op dezelfde uh, dingen terugkomt. Hij is helemaal bezeten van Alice in Wonderland. Hij is bezeten van Don Quixote. Don Shot is voor hem... Ja, dat is ook voor hem een soort symbool voor uh, de manier waarop een lezer door de wereld dwaalt. Uh, de manier waarop een lezer naar de waarheid zoekt. Hè, dat is Don Quixote. Maar het mooiste van Don Quixote vindt hij volgens mij... dat het iemand is wiens hele wereldbeeld hè, bepaald wordt. Deze ridder. Hij wordt gek van het lezen van ridderboeken. Hè. Hij zit in een latere tijd waarin de ridderboeken eigenlijk al helemaal niet meer ertoe doen. En uh, hij wordt gek van het lezen van boeken. En volgens mij is dat, ook, is dat hetgene waar die Alberto Manguel zich heel erg mee vereenzelvigt. En um, de derde die heel veel voorkomt, uh, een heel belangrijk essay in deze bundel heeft, is Pinocchio. En dan denk je, eh, god, wat heb je nou met yeah. Pinocchio? Dat is uh, zo'n houten ventje en uh, kinderboeken en weet ik wat allemaal. Maar daar heeft hij hele theorieën bij over... Uh, dat Pinocchio eigenlijk de ideale lezer is. Want het is iemand die leest... Uh, en, en het vermogen heeft om al lezend te leren... en op die manier een goede zoon... en een goede burger te worden. En hij zegt ook dat dat de werkelijke betekenis van Pinocchio is. Nou ja, die figuur en dat boek is inderdaad groot. Want er zijn heel veel mensen die dat boek... op heel veel verschillende manieren interpreteren. Nee. Dus dat is ook al heel erg uh, leuk. En het is goed dat hij dat ook weer naar buiten haalt. Um, ja, het is, dus, je hebt een, het is een dik boek, iets van 400 pagina's. Dus je hebt heel veel te lezen. En wat je krijgt als je dat allemaal gelezen hebt... is een autobiografie van een lezer. Zoals je dat eigenlijk altijd bij die Alberto Manguel hebt. Uh, het is een jood. Hij is homoseksueel... Hij is ex socialist En hij heeft een heel raar leven. Voordat hij dan in die bibliotheek eindigt... heeft hij eigenlijk een heel raar leven gehad. Hij heeft bijvoorbeeld ook nog kleren verkocht... in de zestiger in de, in de, in de jaren op Carnaby Street. Hè? Het centrum van de, van de hippe swinging sixties in Londen. En daar, en dat, is geloof ik, dat vindt hij geloof ik het allermooiste... dat er in zijn leven is gebeurd... heeft hij ooit een riem verkocht aan Mick Jagger. Ja, dat vind ik zo'n geestig detail. En dat komt alweer. gaat hij daar ook weer eindeloos over vertellen. Dus hij wijdt ook uh, voortdurend uit. Maar de kern van wat hij allemaal zegt... is natuurlijk van... hij in dat papieren boek. En hij zegt van het kan wel zo zijn dat er dat er steeds meer dingen komen waarmee je... een soort multi, multimedia spektakel van je boeken kunt maken. En hij vindt dat ook leuk. Hij zegt, het is hartstikke mooi dat je dadelijk apparaten hebt... En die zijn er eigenlijk al, want dat is de iPad al zo'n beetje waarop je een boek kunt lezen. En dan kun je tegelijkertijd luisteren naar de muziek... die in het boek bespreek, uh, besproken wordt. Uh, je kunt uh, beelden zien van, uh, van de tijd waarin het boek zich afspeelt. He, op die manier kan je dus... Uh, je laat minder aan je eigen fantasie over... maar je kunt ook een heleboel dingen toevoegen. En daar is hij eigenlijk wel een voorstander van. Maar tegelijkertijd is hij toch die die daar in die bibliotheek een beetje uh, zit, zit te lezen in zijn, uh, in zijn boeken en lekker rustig tussen de folianten zit. Um, hij heeft, in dit boek heeft hij ook de aanzet gegeven tot de definitie van de ideale lezer. Dan krijg je een heleboel punten achter elkaar waarin hij dat zegt. Uh, ideale lezers reconstrueren verhaal niet, ze recreëren het. He. Je herleeft het door het te lezen. Um, de ideale lezer is een stapelaar. Telkens als hij een boek herleest, voegt dat een nieuwe herinneringslaag toe aan het verhaal. De ideale lezer, dat vind ik ook altijd een hele mooie, kan verliefd worden op een van de personages in het boek. Nou, dat vind ik inderdaad een heel belangrijk vermogen. Dan denk ik weer aan mijn eigen favoriete vrouwen uit uh, nou, de negentie... Ja, ja, ja de, uh, de ene die ken op. je dan weer niet, dat is Hester Prynne. Dat is een, een fantastisch boek van Nathaniel Hawthorne, de Rode, rode Letter, de Scarlet Letter... Geweldige vrouw uit de 17e eeuw, hoofdrolspeelster in een fantastisch boek. En de andere, die ken je wel. Eh, maar daar ben ik altijd bang dat dan de filmversie toch een klein beetje ook door de boekversie gaat lopen. Dat is Tess of de Durbervers. Ja, van de film is natuurlijk ook die film. Ja, in de film is het Nastasja Kinski. Ja. Dat, daar gaat weinig boven. En het is ook een van haar mooiste rollen eigenlijk. Een plaatje is ze daarin. En die film is ook een plaatje. Die zijnde in dat is veld. Dat zegt ja. alles. We moeten niet te veel uitweiden. We mogen niet uitweiden, want het gaat van. Onze eigen ja, gaat tijd af eigen tijd is dan, af. dan, je dan maar af, maak je dat ook eens mee, ja. dus Dat was uh, Albert de <gül> Manguel. Hij zegt ook nog, de ideale leven beoordeelt een boek op zijn uiterlijk. En dat is, <gül> he, vind he, ik ook, he, ook he, wel, he, wel he, leuk. Het bepaalt geen publieksboek, toch, dit? Nou, ja, nee. Dat is de, kijk, je de, die hebt uh, publieksboeken die iedereen gaat lezen. Maar ik denk, het is wel een toegankelijk boek. En het oh. is wel een boek waarvan... Uh, kijk, je, je moet wat gelezen hebben. Je moet wel mee willen gaan in die hersenspinsels. Precies, ja. En je moet iets, je moet een soort basis hebben. Maar ik denk dat er heel veel mensen zijn die... Nou ja, dat soort boeken waar ik het net over heb gehad, die hebben ze gelezen en daar krijg je dan weer een ander beeld op. Maar inderdaad, het is, uh, het is, het is niet het grootste publieksboek dat je kunt hebben. Dat nee. um, geldt overigens ook. tegen. Nee, die, die, okay. hier is geen brug mogelijk. Dat geldt overigens ook. Maar dit is een veel bescheidener boek, veel kleiner boek. Uh, van het boek De Incunabel van uh, A.L. Snijders. Um, en dan zal je misschien zeggen... ja, als een boek De Incunabel heet... dan weet je al sowieso dat het geen publieksboek gaat worden. En het grappige is dat A.L. Snijders... de winnaar van de Constantijn Huygensprijs dit jaar... voor zijn zeer korte verhalen... dat zijn dus allemaal verhalen van 150 uh, tot uh, 300 woorden... Uh, dat hij zelf ook al een stuk aan, dit, aan deze novelle... want het is een novelle, heeft toegevoegd... waarin hij zegt... Uh, uh, nou ja, dat, dat de mensen die, die de opdracht gaven om het schrijven van die novellen... dat die tegen hem zeiden, je moet dat boek nooit de incunabel noemen. De incunabel is een wiegedruk. Hè, een, een, de eerste druk van een, uh, van een manuscript uit, uh, uit de vroegmoderne tijd. En uh, dat, het boek heet zo omdat een incunabel die achterop een fiets zit... en van die fiets afvalt en bijna verpletterd wordt door een tram... of vermorzeld wordt door een tram, die speelt daar de belangrijke uh, rol in. Uh, even nog over die snijders... Dit is een novelle en hij is bekend vanwege die uh, zeer korte verhalen. Een novelle is een korte, kort verhaal in proza. Ook Snijders geeft ook zelf in dat ja, postscriptum bij dit boek geeft hij ook de definitie van die novelle. Um, een novelle een verhaal in proza dat zich in één bepaalde kring en met één enkele handeling uh, uh, beweegt. En eh, dat is het eigenlijk ook niet. Eh, je ziet dat Snijders toch echt die schrijver van die zeer korte verhalen is. En dat het eigenlijk meer, ja je kan het dan nog steeds wel een novelle in fragmenten noemen. Maar het zijn eigenlijk toch weer die losse ja. fragmenten die hij altijd schrijft. Uh, het geestige zit hem dus ook in het feit dat hij zelf... in de vorm overigens van zeven zeer korte verhalen... aan het einde van dit boek allerlei commentaar toevoegt... op die novelle die hij heeft geschreven. Maar het gaat natuurlijk over dat verhaal. En dat is een mooi verhaal. Want wat hij vertelt, het zijn scènes uit het leven... van een zekere da David Offenberg en zijn broer Piet Offenberg. En dat zijn twee tegenpolen die in de jaren 50 opgroeien. Uh, twee tegenpolen. De ene die uh, neemt het leven zoals het komt... En die heeft het idee van: je kunt toch niks veranderen aan je lot. Je gaat je lot tegemoet en dat uh, zal je moeten doen. En de andere die zegt nee, je kunt het leven beïnvloeden. En dat doet hij, dat is die broer Piet. Dat doet die broer Piet, die is altijd het beste geweest in alles. Hij heeft zijn studie medicijnen werkelijk in een sneltreinvaart doorlopen. En dan op de dag van zijn doctoraal examen uh, moet hij van zijn huis naar de uh, examen uh, uh, lopen. En dat is inderdaad een formaliteit, zo'n doctoraal examen. En daarna kan hij dan verder als arts. En hij besluit om niet de vierde straat links te gaan... maar de derde straat links te gaan. En hij komt nooit aan op dat examen. Hij gaat gewoon naar Zandvoort, gaat aan het strand liggen. En wordt dus geen dokter. En denkt daarmee zijn hele leven een andere wending, wending te kunnen geven. En uiteindelijk is dat natuurlijk het mooie van het verhaal... dat hij toch weer eindigt zoals hij altijd zou zijn geëindigd. Waarschijnlijk zei het dan niet als arts, maar als artsenbezoeker. Maar wel met die vrouw, met kinderen in een buitenwijk... in een uh, klein dorpje, in het, uh, ja, zeg maar het doktershuis, in, uh, in de Achterhoek. En dat, dat, is, dat zit er... Heel Heel mooi in. En daar staan dan die andere tegenover. En die eindigt eigenlijk precies hetzelfde. Maar via die andere weg. Nou Dat zit er dus in. In dat fragmentarische van dat van boek. In de typische stijl van uh, A.L. Van Snijders. Uh, staccato stijl. Hele korte zinnen. En daartussendoor dan van die hele mooie zinnen. Hele, hele goede, knappe zinnen. Ik zal er één voorlezen. Sommige levens bestaan uit één stuk. Er is geen speld tussen te krijgen. Het is onzin om daar trots op te zijn. Maar er is niets op tegen om je als toestemper... Toeschouwer over zoiets te verkneukelen. Nou, dat soort zinnen, daar staat. Dat, dat boek, boekje vol mee. Uh, dat, en dat allemaal in die uitgebeende zinnen van Snijders. Uh, nou, ik denk dat dit boek echt een hele terechte heruitgave is. Want dat was ik nog vergeten te vertellen. Hij had deze novellen in opdracht van de gemeente. Of niet de gemeente. In opdracht van de provincie Gelderland. In 1994 geschreven. Dus het gaat eigenlijk ook terug naar een uh, tijd dat Snijders. Dus het is nog begrijpelijk als we in de achterhoek eindigen. Ja, en Pieter, luister. We hebben ja. nog 12 minuten. Wat gaan we daarmee doen? Gaan we aan jou uh, platen boek? Um, of gaan we nog even die, snel die Oh toeheen. Ja, ja nu die, zit die klem. Nu, nu, nu zit, zit die, die, ja, klem. En nu, doordat je dit zegt, nou, ik ga deze, deze boek ga ik heel snel ga Ik ga zou zeggen doorheen. één minuut. Ja. En dan hebben we nog okay. tien minuten voor goed, de goed, muziek. Goed, goed, uh, Daar gaat hij. Uh, ik heb twee boeken meegenomen over Frankrijk. Ik kondig dat al aan. Tour begint. Mensen gaan op vakantie naar Frankrijk. Hè, de vakanties beginnen. En uh, die twee boeken. De ene is een verschrikkelijk origineel uh, onderwerp. Dat is namelijk iemand die uh, de geschiedenis van Parijs vertelt aan de hand van de metrostations die Parijs heeft. Al die metrostations van La Cité, hè, dat is de vroegste bewoning van uh, Parijs, gaat hij het verhaal over de Kelten en de Romeinen vertellen tot en met uh, La Défense hè, de, uh, de, de moderne wijk van Parijs die dan weer is genoemd naar een gebeurtenis uit de 19e eeuw. En hij vertelt dat door middel van allerlei uh, kaders over, ook over andere metrostations. Ja. Dus je krijgt echt aan de hand van al die namen... die je als je door Parijs heen reist... op je af ziet komen, krijg je dat, uh, krijg je dat mee. En dat is een ontzettend uh, origineel, heel erg goed idee. Okay. En iets waarvan ik zeker weet dat het ook in andere landen gaat gebeuren. Het andere is de Frankrijk-trilogie van Bart van Loo, een Vlaming. Ik heb ooit eerder iets gezegd over een van de drie boeken... die hierin is opgenomen. Dat was het boek met, uh, dat hij heeft geschreven over literair toerisme. Daarnaast heeft hij... Uh, een boek geschreven over uh, Frankrijk uh, eten, eten van Frankrijk. He, de keuken, hoe die in de literatuur van de, Franse, van de grote Fransen terecht is gekomen. En het derde is een boek dat uh, de titel heeft Over Miljoenen Spleet. En dat is een boek over, wat hier dan staat in de titel Vrijen, maar over seks in de Franse literatuur en dan in de klassieke Franse literatuur. En dit citaat wat ik net gaf, waarnaar dat derde deel van dit boek is genoemd. Uh, die Vermiljoenen Spleets komt uit een gedicht van de Pleiade-dichter uh, Pierre Ronsard. Okay. En hij gaat dus echt de, uh, de diepte in. Dat is in dit geval een verkeerde uh, opmerking. Maar uh, hij gaat uh, zeer diep in op alle dichters uit vorige eeuwen... die zich met seks hebben bezighouden okay. in de Franse literatuur. Nou, de Frankrijk-trilogie van Bart van Loop. Oké, okay, dankjewel. De boeken staan op teletekstpagina 260... als u de titels nog even na wilt lezen. En dan gaan we nu naar de muziek. Ja, vind je dit mooi? Dan moet je deze plaatjes luisteren. Deze bekende zin stond aan de basis van het boekje Luisteren etc. uit de web van de popmuziek in de jaren 70. Daarin liggen muziekliefhebbers en journalisten Bertrand Maurits... en Pieter Steins dus, nu net hoorde de lijnen van Beïnvloeding bloot die de muziek kleurde van zangers, muzikanten en bands... als James Brown, Eric Clapton en Led Zeppelin. De komende tien nou, minuten gaan we oude wetsplaatjes draaien... en erover praten met beide schrijvers. Goedemorgen, heren. Maar het uh, ja, hij heeft uh, al je tijd al voor Dus ik bedoel, hoe je het verder uitzoekt, uh, dat doe je maar na de uitzending. Uh, uh, vertel eventjes, uh, Pieter heeft je uitgelegd dat dit boekenvak uh, eigenlijk geen cent meer te verdienen valt. Toen dachten jullie, uh, nou, dan gaan we maar iets met popmuziek doen. Nou, sommige ideeën zijn, uh, zijn zo oud dat je een. Uh als je ze dan uiteindelijk wil uitvoeren. Dus jaren voordat je iemand overtuigt dat het de boeken moet komen. Wat er dan met de industrie gebeurt in de tussentijd, daar heb ik niks mee te maken. Ja. Ik, dit, dit idee loopt al heel lang en ik uh, ben blij dat het een boek van Waarom is. Waarom de jaren zeventig? Want Mieke was nog even zo verstandig om jouw geboortejaar uit te zoeken. Dat blijkt in 1969. Uh, Hij ja. was één toen die periode begon. Ja. Ja. Nee, dan lijkt je me wel de goeie die er iets over kan vertellen. Nou, moet je overal de ooggetuigen voor geweest zijn? Om nou, het iets te zeggen? <laughs> Nou, het kan ook tegenwerken. Oké. Okay. Nee, ik, ik ben inderdaad muziek gaan luisteren die de eerste plaat die ik kocht is uh, Zenyatta Mandata van de Police. Dat is 1980 volgens mij. Uh, ja, En dan ga je van alles luisteren. Wat is de beste muziek als je 15 bent en je zit op je jongenskamertje verloren om je heen te kijken. Dat is symfonische rock van Yes met die sprookachtige hoezen en zo. Dat soort muziek, daar was ik dol op toen ik 15, 16 was. En dat was dus terugluisteren. Maar was het niet voor de hand liggende geweest dat jullie met de jaren 80 waren begonnen? Ja, voor gezien elke decennium is wat te zeggen. Je nee, maar het. gezien jullie leeftijd. Want volgens mij is het zo dat de muziek die je hoort... Hè, pak weg van je, van, je, van je twaalfde tot je vijfentwintigste... dat heeft het meeste impact. Ja, maar dat is dus vrij veel jaren zeventig muziek geweest in mijn geval. Tot maar wel. dat hoeft niet We gelijktijdig gaan. te zijn. Ik bedoel, ik, ik, ik ben net iets eerder ingestapt dan Bertram. Ja. Mijn, mijn eerste ja. plaat was uh, ja, Night at the Opera van Queen. Dat ja, was zeven ja. toen de jaren zeventig begonnen. Ja. Maar ik was wel elf toen uh, A Night at the Opera van Queen uitkwam. Uh, maar vanaf van Queen uit ging ik ook luisteren naar alles wat daar dan weer voor was gekomen. Ja, dus bijvoorbeeld precies. de Beatles, om maar uh, uh, ja. een directe invloed op Queen te noemen. En, uh, en dat is wel hetgene wat natuurlijk uh, wat dan je smaak bepaalt. En zo ja. werkte het in 1984, hoorde ik op John Hyatt op de radio. Caro ja. zond een heel uh, live concert integraal uit. Ik was echt betoverd. En ben toen gaan zoeken. En dan kom je heel snel de jaren, duik je de ja, ja. jaren zeventig in met John Hyatt right Dus Eigenlijk zijn jullie die ideale, hebben jullie de ideale leeftijd vanwege iets meer afstand. Misschien. Ja, maar... wij staan gewoon op het net als die jaren zeventig eigenlijk een soort ja, een glorietijd en een breukvlak zijn in de geschiedenis van de popmuziek. Hè? Dat is ook een van de stellingen die aan het boekje ten grondslag liggen. Ja. Zo zijn wij natuurlijk, juist omdat we zo midden in die jaren zeventig uh, zijn groot geworden, ook de ideale schrijvers van yes. dit boek. Goed, uh, er zijn 25 albums hè, staan centraal in het boek, want het is ook het. Uh, het Decennium van de albums. Ik was gisteren bij de presentatie van het boek, daar ontstond meteen een levendige discussie over de keuze. Want ja, iedereen heeft daar natuurlijk een oordeel over. Ja, natuurlijk. Hebben jullie ook veel uh, daarover gekibbeld? Nou, uh, juist omdat onze smaken Bertram? niet heel erg overeen komen, uh, ging het vrij goed, want we konden elkaars darlings met. Andermans, min of meer objectieve, nou ja, een groot woord, argumenten ontzenuwen. En moesten dus keurig in het midden uitkomen. Dus volgens mij erg veel ruzies hebben we niet gehad. Wat Mijn... was het beste album van de jaren zeventig? Vertel het maar. O, oh, onmogelijke vraag. Kun je elk minuut een nieuw antwoord opgeven? Ja, is dat zo? Ja. Ja, zou ik, ik zou daar ook niet zo heel snel nee. en heel erg goed op zeggen. Chicken Skin Music heb. van Rykuda, want dat was de eerste waarvan ik wist dat hij erin moest komen. Maar dat is niet ja. Pieters nee, nee, mijn. Nee, wat was de eerste bij jou ja, dan? Laat het zo zeggen. Ja, dat je, de dacht, de eerste, je moet sowieso. De bij mij. Ik denk Patty Smith, Horses. Ah, okay. dat Horses. Dat, Horses. Dat dat eigenlijk de eerste was. Omdat dat zo'n mooie uh, uh, combinatie was van de new wave ja. en, de, uh, en de reggae. Hè? Die, die ook op die Smith. Uh, en hele moderne Amerikaanse muziek. Uh, daar komt heel veel in samen. En voor de jaren 70 is dat denk ik een ongelooflijk belangrijk album. Oké, okay, wat jullie hebben gedaan is... jullie hebben eigenlijk een soort schema gemaakt van... wat kwam ervoor, hè? wat zijn de invloeden geweest op dat album... en ook wat komt daarna. He? Dat, dat ja, was dus het een... gaat echt om die dwarsverbanden... en ja. het idee dat geen enkele plaat eigenlijk op zichzelf staat... Uh, en dat het uh, nou ja, inderdaad er een soort web is van de popmuziek. Ik heb dat, die term eerder gebruikt bij de, de dingen die ik voor de literatuur ja. doe. Uh, en het grappige is dat ik bij de literatuur uh, deed ik dat... omdat ik het idee had gejat eigenlijk uit muziektijdschriften... waar je inderdaad die term die Peter al noemde... Hè? If you like this, ja. listen to that dat dacht ik van, ja, dat kan je met boeken ook doen. En nu ben, zijn we eigenlijk weer teruggegaan naar de bron. Want ja. nu doen we het weer met muziek. Uh, Bertram, we hebben een paar platen. Oh, je hebt een paar platen meegenomen. Marvin Gaye niet, tot mijn spijt. Maar die staat er wel op. Ja. Hè? <laughs> met uh, Let's Get It On. Ja. Niet met What's Going On. Nee, dat was, ook, nog dat weer was weer... ook een flinke discussie ja. over. Ja. Ja, ja. Ja. Maar we waren seksisten. En, uh, <laughs> en we waren ook racisten, geloof ja, ik. Ja, vrouwenhaters ook ik hield nog, geloof ik. ik en, uh, nou ja, nou, ik, ik, nee. Nee, maar dat, is juist, dat is juist ook leuk. Maar goed, Let's Zeppelin heb je wel bij. Ja, maar... Ik heb, ik heb een klein stukje van vier fragmentjes waarin je iets ziet van, van dat web. En uh, als het volgorde gedraaid wordt, begint het met de clash of Guns of Brixton. Oké. Okay. Reggae ja. dus. London Calling. Van London Calling. Precies. Ja. En dit liet ik horen omdat dit is uh, reggae, maar dan door punkers uitgevoerd. De Clash was natuurlijk een punkband. En het leuke is dat je die, die reggae, het dat spoor, dat, dat zie je op, op een heleboel plekken. Uh, ze hebben natuurlijk allemaal naar uh, Bob Marley geluisterd en naar Toetsen en Metals en zo. Maar de Punk uh, reggae kwam, werd een beetje uh, uitgevonden in de discotheken daar... of de dance halls. Er was een dj die heel graag punk draaide... maar er waren zo weinig punkplaten waren er beschikbaar... dat hij andere uh, genres zocht. En reggae was er heel prominent in. Dus zo botste uh, punk en reggae uh, vrijwel vanzelf uh, op die plaat van de Clash. Ja, daarom heet hij ook The Clash. de Clash. Ja, dus, ja, ja, dat denk ik dan. Het zijn allerlei soorten Clashers inderdaad. Ja. Zijn jullie ook nog op hele onverwachte be beïnvloedingen gestuurd? Eh, uh, ja. En, uh, wat... Je dacht, hé, hey, verrek zeg. Ja, gisteravond uh, de Bee Gees en, en David Bowie, die heb ik nu niet bij, maar dat zijn dat vrij, twee vrijwel identieke intro's. Ja. En wat onverwacht ja. is eigenlijk, vind ik ook, is dat je die reggae, dat je dat lijntje van de Clash, dat ik uh, net noemde, en net niet hoor, kun je meteen doortrekken naar uh, Led Zeppelin, daarvan heb ik ook een fragmentje bij. Ja. Zullen we dat even laten horen? Natuurlijk toch dingen waar Bertram en ik het echt niet over eens zijn. Ja. Hè? Dit zijn dus de, dit zijn de hard rock beesten uit de jaren 70. En die denken van, we pakken dan uh, een, een reggae-deuntje en dan doen we ook wat mee. En eerlijk gezegd vind ik dit echt gewoon pathetisch klinker, moet ik zeggen. Maar het is natuurlijk wel grappig dat ze dat nemen. Het is dus net zoals dat de Stones, de Rolling Stones, hebben in het midden van de jaren, uh, nee, eind jaren 70 ook van die reggae-ritmes genomen en daar muziek mee gemaakt. Um, en soms werkt het, maar ik, in dit geval vind ik het niet Ik het, het grappig, vind het want van werken. Led Zeppelin, uh, het album nummer drie is eigenlijk veel uh, verrassender. Ah, uh... Nu gaan we het over de keuze hebben. Ja, ja. tuurlijk. <laughs> ja, ik moet even let zeppelin verdedigen. Ik, ik vind het uh, briljant dat ze zichzelf blijven en de meest uh, absurde uh, invloeden op de meest rare manieren uh, beter te verwerken. Maar goed, dat is goed. Dit soort discussies maar, moet je constant houden. Maar betekende dat ook dat je, jullie... Uh dat die 25 albums dat, dat niet altijd jullie persoonlijke favorieten waren... maar soms een album dat misschien minder gewaardeerd werd... maar uh, muziek uh, historisch gezien belangrijker was? Nou, er um, dat dat zullen ongetwijfeld albums tussen zitten. Ik kan ze niet zo heel snel noemen. Uh -huh. Maar er zullen albums tussen zitten waar wij misschien uh, niet dagelijks meer naar luisteren. Uh, maar we hebben niet in de eerste plaats gekozen uh, voor de belang, het belang voor de muziekgeschiedenis. En dat was een heel goed voorbeeld, uh, kwam gisteravond ook aan de orde... Uh -huh. um, toen was de vraag eigenlijk van jullie hebben de clash, hè, London Calling ja. erin gezet. En dat is natuurlijk de, de plaats van de postpunk bijna. Ja. Hè. De punk was toen ja, eigenlijk het, het harde randje van de punk was al af. En daar kwam, kwam de clash. En die namen van de hele wereld invloeden mee. Hè, en en Zuid-Amerika en de reggae en weet ik wat allemaal. Waarom hebben jullie niet het veel belangrijker, veel meer ophefmakende nevermind the bollocks van de Sex Pistols genomen? Ja. Hè, Engeland Goede in Roer. het eh, kroningsjaar van de, zijn de koningin. De de Queen of Fascist Regime, Anarchy in de UK, ja. noem ze maar op, hè. De vakantie in Bergen, Belse, okay, ja. allemaal, nou ja, we kennen het allemaal, ja, ja. waarom heb je dat niet genomen? En uh, de reden dat we niet genomen hebben, dat, het antwoord dat ik daar gisteren op gaf en dat zal ik blijven ja. verdedigen, is uh, dat we ook hebben gezocht naar plaatsen die een behoorlijk grote draaibaarheidsfactor hebben. Het originele woord is van uh, Rudy, uh, Rudy Kausbroek, die het uh, over katten had in dit geval en over dieren. Katten hadden de hoogste arbeidsfactor. En toen is er iemand in de jaren 70 een popjournalist geweest. En die heeft die term eigenlijk gemunt met een kleine verandering voor platen. En het is een hele goede term. De draaibaarheidsfactor is inderdaad hoe graag leg je een plaat de Ja, die van de, de sex Pistols. Die en dat is bij de sekspistels. Nee. Dus het is hele... En ik, ik, ik, niets liever, en dat heb, dat heb ik dus niet meegemaakt, had gekund. Ik heb dus eigenlijk... Dus, er is geen verdediging voor. Ik had een concert van de sex Pistols mee kunnen maken. Ik was elf, ik ja. had gekund. Ja. Heb ik helaas niet gedaan. Vind ik heel jammer. Dat lijkt me echt geweldig. Je nog bent er bij fys. die sekspistels. Ja, ja, maar... Eén klein ding. Ik heb ooit, zonder het te weten, een, uh, in een kerk in Londen, een uh, concert van de sekspistels meegemaakt, kwam pas toen dat over was, Ach, dat het sekspistels waren. En het bizarste was dat er een nummer dat was eindeloos, eindeloos, eindeloos. En op een goed moment dacht ik ja maar één ding komt me bekend voor. En dat was het nummer bleek The Sound of Silence te wezen. En die hadden zij in de punk voor hem Precies. gedaan. Precies, oh. maar daar kwam je pas in tien minuten achter. Ook wel heel geestig, The Sound of Silence. Ja. En zo echt ja. nee, iedereen uh, wordt heel uh, boos. Hè. Gisteren in Paradiso bleek dat maar boos. Er uh, werd bijvoorbeeld Het gezegd... Uh, jullie hebben wel uh, Joni Mitchell... maar bijvoorbeeld Tapestry van Carol King... Dat had erin helemaal te staan. Ja, daar heb, daar heb ik ook een antwoord op dat je steeds kunt herhalen. En dat is dat het niet alleen maar die 25 platen zijn. Ja, maar die zijn. luisteraarswaardig is er niet bij. Dus die horen het voor het eerst. Ja, precies, ja. dat is heel goed. Nee, maar iedereen die mee naar vraagt zal dit horen. Ja. Uh, naast al die platen staan nog hoofdstukjes die de boel moeten ondervangen. Naast het hoofdstuk over London Calling staat een verhaal over punk. En daar komt de sociale relevantie van de sekspissels aan de orde. Er staat een verhaal in over singer-songwriters. Daar wordt Carol King natuurlijk uh, maar genoemd. Maar zij was toch echt de eerste? Genoemd. Nou ja, de er, de, er, ook gisteren eh, wordt altijd veel met jaartallen gegooid van wat komt eerst, wat komt eerst. Ja. en Dat, dat wil ik, uh, ga ik trouwens nu ook nog even doen om dat uh, reggae lijntje af te maken als we tijd hebben. Dat weet ik niet, maar ja, dat, dat maakt natuurlijk niet nou, uit. Nou, door enig van, van steeds... iets wonderbaarlijks kregen we opeens extra tijd. Terwijl ik net dacht dat we al uh, nou, minder tijd hadden. een blessure tijd. Hè, tijd. Ga, ga ik straks het lijntje ja. van de reggae nog terugtrekken. Uh, Pieter, wil je nog een Frans boek doen? <lacht>, nee, nee, nee, nee, nee. De boeken doen we niet meer. we blijven nu even bij luisteren, et cetera, voor 1995 in de Nee, we hebben je erg opgeheut. Achteraf bleek dat niet helemaal nodig. Maar dan hebben we iets meer uh, tijd voor de muziek. Eventjes nog die kerelking. Uh, waarom die er dan niet in staat? Ja, je kunt niet alles erin zetten. Ja. Heel flauwe... Nee. Uh, omdat, omdat de invloed uiteindelijk van Joni Mitchell in de popmuziek... veel groter is dan Carole King. Heel en ja, dat is toch uh, volgens mij het goede antwoord. Goed dat jij het zegt, want dat had ik anders willen zeggen. Nee, dat is, kijk, Carole King, inderdaad, ze was de eerste. Maar dat betekent, dat betekent natuurlijk dat je heel veel mensen hebt die jou gaan nadoen. Ja. Carole King was de eerste die als vrouwelijke singer-songwriter zich positioneerde. Uh, die een hele eigen plaat maakte, ook een conceptalbum. Ook iets heel belangrijks voor de jaren zeventig. Uh, en op dat hij op dit conceptalbum haar eigen gevoelens naar buiten bracht uh, en als vrouw zong uh, in een door mannen gedomineerde muziekwereld. Uh, Joni Mitchell was op dat moment ook al bezig als singer-songwriter. Was toen nog eigenlijk meer een uh, politiek gerichte singer-songwriter. Denk aan songs als Woodstock hè, van, van Joni Mitchell. Maar daarna is Joni Mitchell, ik denk ook wel mede beïnvloed door Kerouac. Was toch King, met uh, James Taylor begonnen met een hele introspectieve van hey. Ja, we moeten nu niet dus allemaal door Carol elkaar King handen. was toch met James ja, Taylor? Ja, kerl ja, King was met ja, ja. James Taylor, singer-songwriter. Ja. Dus van hem, dus de invloed van James Taylor op Carol King is dan ook weer groot. Ja. En dan kan je dus ook weer zeggen dat via een getrapte manier van invloed... is de invloed van James Taylor op Joni Mitchell ook weer uh, Pieter, heel groot. Waarom heb jij toch zo'n enorme behoefte om alles in schema's te zetten... en uh, een soort overzichten te creëren? Ja, ik kan de vraag terugkaatsen door te zeggen... waarom hebben andere mensen die behoefte niet? Nee, ja, ik, ik heb inderdaad heel erg de behoefte van... misschien is dat wel de manier waarop ik de wereld indeel. Ik wil alles altijd op een bepaalde manier ingedeeld zien. En, uh, en dan, dan kan ik hem begrijpen, en dan kan ik hem bevatten. Ja, Andere mensen hebben daar andere methodes voor, maar dit is mijn methode. Leg ons dan maar eens uit hoe het nou komt... dat ook de verzamelde uh, hitjes eigenlijk van ABBA... Dat dat ook een rol in dit boek speelt. Want dat verbaast me. Ik bedoel, het is een stuk voor stik zijn Hartstikke mooie nummers. Maar een Verzamel-LP? Ja, ja, dat was inderdaad een beetje van, yeah. van discussie. Uh, uh, wat, wat moet je van ABBA doen? ABBA hoort bij de jaren zeventig. Uh, staat buiten kijf. Is ook belangrijk genoeg. Enorm veel invloed gehad. Enorm veel invloeden in zich opgezogen. Maar ze hebben niet één plaat gemaakt die, die het doet bij bijna. Al die uh, muzikanten vind je in een plaat die iets zegt over waar ze voor staan. Bij Abba niet. Want wat is het kenmerk van Abba? Je zegt het al. Hitjes. Zeg maar hits. Hit hits. Ze waren een hitmachine. Dus wat, uh, hoe vat je Abba het beste samen door die hoogtepunten op een rijtje te zetten? Dus dat is inderdaad de uitzondering op ja. de regel uh, dat het om echte albums moest gaan... Abba is een hitmachine, is geen almaar bent. Het is een. We hebben genomen. Het is dus echt puur smokkelen. We hebben de singles genomen, een hele goede ja. titel. Die komt uit 1982. Uh, dan heb je nog eigenlijk als bonus ook het briljante nummer De Day Before You Came staat erop. Dat is geen nummer uit de jaren 70, maar dat is uit de jaren 80. Maar de rest van die nummers op die cd, op die ja, dat is nu een cd. Uh, dat zijn allemaal die hits die je uit de jaren 70 kent. Hè? Van Waterloo, waarmee ze het Songfestival wonnen. Uh, Via Dancing Queen, waarmee ze eigenlijk de stap naar de Disney al een klein beetje maakte. Hè? De, de grote song voor in de discotheken, voor de, in de homo-discotheken. En dan uiteindelijk gaan ze vol naar de, naar de disco toe... in voulez Vu en ja. uh, in Gimme Gimme, ja. A Man yeah. After Midnight. Dat, hè? En, dat, en waar Madonna nog het themaatje uit heeft genomen... voor haar mega-hit, echt ja, de, de nieuwe comeback van Madonna... een, een paar jaar geleden, Hang Up. Even nog muziekje. Toets. Toets en de Toets Dit is dus de, de bron van wat we net met de Clash in Led Zeppelin gehoord hebben. Ja. Uh, de reggae. Uh, dit is uit 1968, zeg ik uit mijn hoofd. Do uh, the reggae. Van de Metals. En dat zou de eerste keer zijn dat het woord in een liedje voorkwam. Alleen dat is één... Dat is, je vroeg net naar grappige dingen die je ontdekte terwijl ik ja. met het boek bezig was. Uh, de Petersburg Melodians, dus een Zuid-Afrikaans groepje... die namen in 1939 dit op. Als het klaar staat. Ja. Dertig jaar voor het toetsen de wetoets. Maar het zal niet de eerste keer zijn dat er ontdekt is dat de muziek afhankelijk al bijvoorbeeld in het Afrikaanse continent uh, Zeker, aanwezig ja. was. Hè? Maar, hoe, uh, maar hoe dit uh, mogelijk was, uh, 30 jaar voordat het woord zou zijn bestaan, dit heette namelijk Reggae, dit liedje. Ja, echt waar? Ja. Uh, hoe, je zei, we waren met dit boek bezig, hoe kom je erachter dat iemand beïnvloed is door zo'n rijtje? Ja, het Luisteren. Is de, is dat alleen luisteren? Alleen luisteren. Nou, nou ja, alleen, nee, nee, nee, het is niet alleen luisteren. Nou, er is wel heel veel luisteren. Op de ja. Ja, is het ja, ook niet het, nou, het, is, het luisteren is al nee, het is nooit natte vingerwerk, laten we dat voorop stellen. Stel je in je voor. in recensies kom je er toch altijd terug Het de, komt altijd terug de archetypische recensie is: dit is een kruising tussen uh, ABBA en de Sex Pistols. Dat is, dat is de, de, ja. de, de, de, de, de grap die je kan maken voor invloeden. En dat, dat hoor je altijd. Er zijn hele sites op het internet. waar heel veel van dit soort lijnen worden getrokken. Hè? Je hebt, we hebben heel veel gebruik gemaakt van een site: allmusic.com. Ja. Daar worden Al dat soort dwarsverbanden worden daar gelegd. Maar het staat er rijp en rot, is het spreekwoord geloof ik, staat het door elkaar heen. Daar moet je uit kiezen en dat kiezen doe je door er zelf naar te luisteren... en te kijken van hebben ze gelijk met die invloeden dus en is er iets hebt... van aan te wijken. Al die platen hebben jullie afgeluisterd? Nou, niet elke plaat die genoemd wordt nee, van A nee. Z, maar ja, die 25 die platen die zitten compleet in de We Hoe zagen die bijeenkomsten van jullie eruit? <lacht> <lacht> hey, nou. Kunnen we toch nog een vraag even de, de, voordat we eruit gaan? Wat was nou toch de belangrijkste plaat? Jullie willen er geen nee. antwoord op geven... maar uiteindelijk willen we dat toch weten. Nou, we gaan, we gaan, ja. gaan nog een keer kijken naar de belangrijkste plaat. Ja. Um, ja, de belangrijkste. We, hebben, we, we hebben het natuurlijk gehad over London Calling... waar heel veel in samenkomt. Mm -hmm. Dus dat kan je als een, als een van de room uh, belangrijkste is free to uh, platen... Rumors ja, room, nou, for Free to Mac? Ja, Rumors for Free to Mac is commercieel ja. net vergelijkenderwijs... Met, met ABBA eigenlijk een van de grote plaat van de jaren 70. Ik geloof ook dat dat de, de best verkochte ja. plaat van de jaren ja. 70 is... Um, maar als je kijkt, London Conning is aan het einde van, uh, van de jaren zeventig. En als je dan aan het begin zit ja. van wat echt een echt hele erg invloedrijke plaat is. Nou, dan kan je nou. misschien wel waarmee we zijn begonnen, namelijk Miles Davis met Bitches ja. Brew. De, de belangrijkste plaat van uh, de jaren zeventig is een plaat uit de jaren zestig. Uh, <laughs> Oké. Okay. Dat is de dat Beatles, is dus Abbey Road. <laughs> Dankjewel, Bertram, Maurits en Pieter Steins. Het gaat dus over het boek Luisteren, et cetera. U kunt het nog op onze site vinden. Die titel is een uitgave van Contact. Zometeen na 11 uur kamerbreed met de drie kamerleden. Carola Schouten, ChristenUnie, Gerard Schouw, D66, André Bosman, VVD. Tot zometeen. Boem, ja. Root plaats voor nieuwe ideeën en verrassende invalshoeken. Vanavond van 7 tot 9 presenteert Radio 1 het Radiolab 2011. Ga voor alle informatie naar radiolab.nl en luister vanavond tussen 7 en 9. Het Radiolab 2011 op Radio 1.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 Kijk op zelfenergieproduceren.nl. Juli is Jack Nicholson maand bij film op 2. met vanavond de voor vier Oscars genomineerde film Five Easy Pieces. Om vijf over twaalf bij de VPRO op Nederland 2. Dit is Radio 1.